Middernacht, het begin van maandag 26 februari. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Leicester in Engeland is een zware explosie geweest. Een winkel en een woning zijn verwoest. Er zijn zeker vier gewonden, ze zijn er slecht aan toe. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De politie zegt dat er waarschijnlijk geen sprake is van terrorisme. En Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Britse media speculeren over een gaslek. De Rotterdamse ombudsman is niet te spreken over een zogeheten drangtraject voor jeugdhulp in die plaats. Een drang is een tussenvorm tussen vrijwillige hulp van wijkteams en een gedwongen kinderbeschermingsmaatregel die wordt opgelegd door de rechter. Het traject is een laatste kans voordat kinderen uit huis worden geplaatst. Maar volgens de ombudsman worden ouders nauwelijks voorgelicht en betrokken. Ze voelen zich geïntimideerd om mee te werken... en weten vaak niet wat hun rechten zijn. Bijvoorbeeld om iets te weigeren of bezwaren kenbaar te maken. Er worden nog 110 meisjes vermist na de aanval van Boko Haram eerder deze week. Dat zegt de Nigeriaanse regering... De terreurgroep die viel een dorpsschool aan in het noordoosten van het land. Een paar dagen na de aanval zeiden de lokale autoriteiten... dat een groot deel van de meisjes weer terug was. Maar dat werd later door de gouverneur ontkend. En honderden Nederlandse vakantiegangers zitten vast op Lanzarote en Tenerife... vanwege het slechte weer. Tientallen vluchten moesten uitwijken vanwege de regen. Ook honderden Nederlanders die juist op weg waren... naar de Canarische eilanden zijn gestrand. Hun vliegtuigen weken uit naar Gran Canaria of Faro in Portugal. Het weer nog op de meeste plaatsen vriest het een aantal graden. Overdag is het droog en zijn er zonnige perioden. In vrijwel het hele land komt de temperatuur niet boven nul... en door een stevige noordoostenwind voelt het ook nog veel kouder aan. In het uiterste noorden kan wat sneeuw vallen. In de komende dagen blijft het koud met s'nachts flinke vorst. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. Het is in Nederland Uh, een paar minuten uh, over twaalf uur. Maar wat ooit een onderdeel van ons koninkrijk der Nederlanden was... en thans de zelfstandige Republiek Suriname is... hier is het nog zondag 25 februari. En daar is het, in Nederland is het twee minuten over twaalf... en hier is het twee minuten over acht. Ze lopen hier vier uur achter in tijd. Live vanuit het district Wanica aan de Magentaweg... uit de studio van Amor FM Suriname... is dit Zwarte Priet voor de mensen die via de webcam naar dit programma kijken... sorry, er is geen live webcam. Ja, van technicus Anne Bakema en Julian Verbeek heel Hilversum. Wij doen onze best om via foto's u een beeld te geven van de gezellige sfeer hier. Dat betekent, er wordt een fotootje gemaakt... die wordt geappt naar Julian, moet die arme Julian weer rennen... en dan moet hij het invoeren in de computer... dus ik hoop dat het allemaal doorkomt. Dit programma is een persoonlijkheidsprogramma... waarin vanuit mijn primaire cursionsvisie wordt gekeken naar het nieuws en de actualiteit... Ik ridiculiseer of lach dan het zogenaamde nieuws uit. Vandaag zal dat niet het geval zijn. Wij komen live uit Suriname omdat 38 jaar geleden hier een staatsgreep plaatsvond... die de toekomst van de Republiek Suriname drastisch veranderde. Door de staatsgreep leerde de wereld sergeant-major Desiree Delano Bouters kennen... de huidige president van Suriname. In ons gaafland zijn wij tegenwoordig zo naar binnen gekeerd... dat in de massamedia er nog weinig aandacht is voor het land Suriname. Ja, Boutersen, de 8 decembermoorden, dat had toch wel het nieuws. Maar hoe gaat het met de gewone Surinamer? Hoe woon en werk je er? Hoe is het om te ondernemen? En waarom wonen er meer dan 100.000 Nederlanders in Suriname? Waarom komen er jaarlijks duizenden jonge Nederlanders stage hier lopen... in de verpleging, de medische wereld, het onderwijs en het bedrijfsleven? Twee uur lang zal ik spreken met Surinamers... die op hun wijze proberen het land op te bouwen... en met enige mede-Nederlanders die hier zijn. Ik moet lachen, want er zit eentje tegenover me. Vandaag, hier en nu luisteraars... is een zeer bijzonder en emotioneel voor mij. Mijn vader, Suusho Rarikishun... begon in 1962 met hulp van zijn broer Harry... een radiostation in Suriname, Radica. Dat betekent Radio Dihadki awaas, dat is weer Hindi... voor de stem van het district. Een radiostation gericht op de nazaten van de Indiase migranten in Suriname. Papa verhuisde van de stad waar hij geboren en getogen was naar het district Suriname. De straat heette Padfawanica. In februari 1962 werd ik geboren en in september 1962 begon Radica haar uitzendingen. Het werd een gigantisch succes. In 1969 kwam een jonge kerel van zo'n 17 jaar, die in een zijstraat van het Padfawanica woonde, zo'n 5 kilometer van Radica verwijderd, werken bij het station. Hij was verliefd op radiomaken. Papa herkende zijn talent en gaf hem alle ruimte om te groeien. Toen papa in juni 1971 overleed, heeft hij er mede voor gezorgd dat radica bleef bestaan. In juni 1973 ging hij vanwege de, het naderende gevaar van de pseudo-onafhankelijkheid naar Nederland. Boekhouden studeren. Zijn liefde voor radiomaken bleef. Toen radiopiraten vanaf land Nederland begonnen te overspoelen, begon hij in 1977 in Rotterdam de radiopiraat genaamd. Radica. Geïnspireerd door het station waar hij als 17-jarige begonnen was... gericht op de nazaten van de Indiase migranten die via Suriname naar Nederland waren gekomen. Toen commerciële radio mogelijk werd, begon hij via de door hem opgerichte stichting genaamd Radica... met de algemene migrantenomroep Rijnmond Amor. Op 14 oktober 1996 begon dit Nederlands radiostation in Zuid-Holland via de kabel uit te zenden. Nu is het in Rijnmond Den Haag via de Eter te horen... in heel Nederland op de kabel en wereldwijd op DAP en internet. Amor is gericht op de nazaten van Indiërs... en zij die Indiaanse popmuziek liefhebben en geënt op de ideeën van mijn vader. Amor werd een gigasucces en precies tien jaar later op 14 oktober 2006 ging tegenover het huis waar hij geboren is in Suriname Amor Suriname de Eter in. Amor Suriname is in haar segment gericht op de nazaten van de Indiase migranten en liefhebbers van de Indiase muziek in Suriname het best beluisterde dus het populairste radiostation. Door een herindeling van de districten in Suriname is Amor nu het enige landelijk dekkend radiostation gevestigd in een buitendistrict. Alle anderen zijn gevestigd in de hoofdstad Paramaribo. Net als destijds bij papa's Radica. Die jongeman van 17 is nu een oude man van bijna 66. Soebaas Gogar. Beste Subaas, ooit zat jij in de studio van mijn vader op te roepen... Sorry. Vandaag roept ze zo uit jouw studio Ooit maakte je als omroeper uit papa's studio bijzonder radio... vandaag maak ik uit jouw studio voor NPO Radio 1... en omroep Pont Historische Radio. Voor mij ben jij als het om radiomaken gaat de geestelijke opvolger van papa. Niet de roem, niet de eer of het geld, maar de liefde voor radiomaken drijft je. De moed om te vernieuwen en buiten de doos, buiten de begaande paden te denken... Dat bewonder ik. Vandaag heb je gratis voor Nop, Niets, Nada... deze studio NPO Radio 1 beschikbaar gesteld. Je bent met je jongste zoon Raja hierin gevlogen... om te zorgen dat alles goed gaat. En natuurlijk gezorgd voor veel drinken en eten. Zo baas elkaar. Dank je wel. Dit programma is een unieke samenwerking tussen Pound en Radio 1 en Amor FM. Zwarte Prietpraat is te horen in Suriname via 88.5 FM... en in Nederland via de Radio 1 en Amor Frequentie. Wereldwijd natuurlijk via DAP en de Radio 1-site. Vaste luisteraars van Amor Sorry... Twee uur lang geen mooie Indiase muziek, maar praten over Suriname. De technicus in Suriname is Rewien Matou die doodzenuwachtig is... omdat hij voor het eerst voor een gek moet schuiven. In Nederland zit onze echte inheemse Nederlander Anne Bakema. En in Suriname heb ik assistentie van Chris en Radia Gogar... en de liefde van mijn leven. Het meisje dat ik 36 jaar geleden in dit land versierde... mijn vrouw Diana Dutenhover, die uit medelijden met mij... eenmalig meewerkt aan dit radioprogramma... want ze moet niets hebben van mijn gekte... door onder andere foto's te maken voor de webcam een website. Luisteraars, mensen groeien en gaan verder. Twee jaar geleden begon Julian Verbeek... als een bleu mannetje met die gestoorde gek... primmerer Kijsjoen Radio te maken. Nu is hij een mislukte manager in wording... die bij de NPO belangrijke dingen doet... waardoor hij moet stoppen als assistent. Vandaag is zijn laatste uitzending. Natuurlijk zal hij psychisch verbonden blijven... aan Zwarte Prietpraat en indien nodig sprint, spreekt hij bij... maar vandaag nemen wij officieel afscheid van hem. Het is zijn laatste uitzending als mijn schandknaapje... en ik kan hem na afloop niet eens een knuffel en brasa geven of een glas bruine rum met hem drinken. Terwijl het in ons schaaflandje vriest en u op dit moment van de lekkere vriesko geniet... heb ik mij opgeofferd om bij een verschrikkelijke temperatuur van 23 graden... uit een land ver van huis dit programma voor u te maken. Maar voor de luisteraars van NPO Radio 1 doe ik het graag. Mijn gasten zijn vanavond de heer Armand van Alen, ondernemer... en Giovanni Seggen, opinieleider uit Suriname. Het barst hier bij Amor FM voor allerlei mensen die u waarschijnlijk niet kent... maar u zult ze kort in de uitzending horen. Voor de vaste luisteraars, u kunt niet bellen in de uitzending... U mag wel naar 0801121 121 bellen... waar arme Julian zal proberen... uw vragen samen te vatten en die door te geven. En dan stel ik die, als ze goed genoeg zijn, wel in de uitzending. Natuurlijk mag u bitteren op op 1 of hashtag zwartepietpraat. Mails naar zwarteprietpraat Andere mailadressen lezen wij niet gedurende de uitzending. We beginnen met Elvira Nortan. Elvira, je bent Nederlandse... Volgens mij ben je geboren in Nederland, toch? Klopt, ja. Ik ben geboren in Rotterdam. Ja, en hoe lang heb je gewoond in Suriname? Uh, ik ben nu al vijf jaar in Suriname. Nee, maar als, uh, je bent met je ouders teruggekeerd naar Suriname? Uh, even kijken. Ik heb eigenlijk mijn hele leven lang in, Surin in Nederland gewoond. Ik ja. heb een korte tijd in Suriname Hoe lang? gewoond. Acht jaar. Acht jaar. Ja. En toen ben je weer teruggegaan naar Nederland. Klopt, ik bewonderde ja. je ontzettend. Want je bent de eerste zwarte vrouwelijke docent bij Schoevers. Het Lely Blanke Instituut. Je was altijd voorloper in de ICT. Je had een glanzende carrière. Dankjewel. En ineens, hoeveel jaar geleden? Vijf, zes, zeven jaar geleden? Vijf jaar geleden, ja. Zei jij, ik ga in Suriname werken. Klopt. Als Nederlandse. Klopt. Met een echt Hollands accent. Klopt, helemaal. En waarom, okay. waarom voelde je de aandrang als succesvolle vrouw in Nederland... om in dit land te komen werken? Ik had uh, de behoefte, goedenavond luisteraars, ik had uh, de behoefte om mijn uh, kennis te delen met anderen. En uh, dat wilde ik heel graag in Suriname doen. Uh, die waarom uitdaging... niet in Zimbabwe? Dat had ook gekund. Dat ja. had absoluut ook gekund, ja. Maar, waar... maar waarom Suriname? Uh, op dat moment trok Suriname het me, mij het meest aan en uh, ja, was het land ook eigenlijk wel bezig zich te ontwikkelen. En wilde ik graag uh, onze jongeren hier tegemoetkomen met mijn kennis. Hoe is het als je dan de Nederlandse efficiëntie gewend bent om hier in Suriname te komen wonen en het, werken? Uh, het allerbelangrijkste is dat je een schakel om moet zetten. Ik moest echt een knop omzetten. En uh, vanuit niets beginnen te bouwen samen met die jongeren. En wel werkelijk gebaseerd op wat ik zelf al geleerd had. En weet je waar ik toen achter kwam? Dat wij hier in Suriname jongeren hebben die heel graag vooruit willen komen. in een moeilijke situatie, in een moeilijke situatie als Suriname. Uh, die eigenlijk allemaal op de universiteit zitten... en bij staatsolie willen werken... en die ik daarmee toch de gelegenheid heb geboden... om in een internationale omgeving uh, te werken... zodat ze kunnen leren hoe het hoort. Dus dan gaan ze ook dingen leren als uh, op tijd komen op het werk... en als je niet kan, dan moet je bellen... Uh, en kun je wel op het werk komen... dan ga je uh, je inzetten en kijk hoe je kunt leren... om uh, met name verder te komen. Grappig, je zegt al wij Suriname. Ja, je bent, uh, ik zal je leeftijd niet zeggen... maar ik denk als ik optel zijn nog geen tiende van je leven... of misschien iets meer in Suriname gewoond hebben. En uh, je zegt wij Suriname. Wat is het dat er zijn meer dan honderdduizend mensen zoals jij... met een Nederlands paspoort die hier wonen... die altijd brullen wij Surinamers. En ik zeg Surinamer ben je pas. Als je een Surinaams paspoort hebt... Kiwani, kom maar lekker binnen hoor. Ah, je hebt je dochtertje meegenomen. Later ook, maar in de studio komen luisteraars. Ondertussen kwam de opinieleider van Suriname... Guy Zeggen binnen. Elvira ah, gaat vooral door. Ja. Ja, dus uh, met dochter, dochter kom maar binnen. Ja. Uh, wat, wat maakt het uh, bij Surinamers... of dat ik vind dat ik Suriname ben? Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen... Je hebt een Nederlands paspoort, Elvira. Je ja. bent aandeelhouder in de BV in Nederland. Je hebt meegedragen, zowel bij Erasmus als bij Schoevers... als bij al die ICT-dingen die je werkt. Die was een van de voorlopers. Die zorgde dat de BV Nederlander heel, heel veel geld verdiende... met die ICT-producten die je voor heel veel geld verkocht. Ik ga me bijna schuldig voelen omdat wat jij allemaal opnoemt. Maar ik ga het wel maar, maar, eerlijk maar, maar, zeggen. klopt het toch? Ja, je... het, het klopt helemaal. Ja. En uh, daarom kan ik ook met eerlijkheid nu zeggen dat ik me in, al, in eerste instantie de eerste uh, Rotterdamse voel. En ja. daarna komt het Surinaamse. Maar als je hier in Suriname bent. Met deze gastvrije mensen hier. Die graag willen leren. In een ontwikkelbare omgeving. Dan ga je, je al snel Surinamer voelen. Dus dan komt dat beetje bloed ook echt naar boven. Oké okay, en Elvira kan je mee Als vanuit je Nederlandse blik. Hè, je bent een, we kennen elkaar heel goed. Je bent de dierbare vriendin van mij en vrouw. Um, kan je me uitleggen. In 2015. Uh, in Nederland is het beeld. boterse moordenaar, gangster, fout... die win de verkiezingen historisch... met 26 zetels. Vanuit het perspectief van die buitenstander... kan je dat verklaren aan je mede-Nederlanders? Nee, dat is moeilijk te verklaren. Ik kan wel het een en ander uitleggen... Want ik zelf in uh, 1980 en 1982... hier aanwezig was. En uh, wat ik nog weet... ik was zelf ook jong meisje toen... is dat er uh, aan de mensen toen... veel verdeeld werd. En dat beeld dat bestaat er nog steeds. Dus daarom... ...kiezen veel mensen nog steeds voor bouw, dus Dat is wat ik heb meegekregen. Want... En ik moet heel eerlijk zeggen... ...in die eerste jaren na uh, 1980... ...ging het goed. Ja. De Slansbus die niet reed, die ging weer rijden. Er was Kringkondre, zodat kinderen wat bij konden verdienen... ...in de grote vakantie. schoonland. We maken ja. dit voor... Ja, ...het wordt het wel Nederland. uitgezonden in Suriname... <laughs> ja. ...via Amor ja. of 88.5... ...maar we ja. maken dit voor mijn Nederlandse luisteraars. Hè? Want uh, in ja. Suriname valt, valt voor een idioot ...als ik geen er te verdienen. Er uh, dus lopen zoveel idioten rond dat. Uh, kijk, in Nederland. Ik Niedenland, ben het niet met je, je eens. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar in ieder geval hadden ze dus dat. Uh... Oh, ik, we horen zoom als Elvira aan het woord is. Dus we moeten de zoom op Elvira proberen weg te halen. Oké, okay, ga ja. verder. Uh, je had dus dat schoonmaakproject voor schoolkinderen in de grote vakantie. Zodat ze met dat uh, geld wat uh, schoolspullen konden kopen. Dus in, in die begintijd ging het goed. En ik denk, ik vermoed dat mensen uh, daarop verder voortborduren. Maar. Eerlijk gezegd, uh, ik zie het ook nu in de, in de organisatie waar ik werk. Wij moeten veel doen om dat wat de overheid niet doet goed te maken. Oké. Okay. Inmiddels is aangeschoven Giovanni van zeggen: Giovanni, uh, je bent geboren op 27 mei 1980 in Amsterdam. Klopt. Uh, je hebt recht op een Nederlands paspoort. Klopt. Maar je hebt ervoor gekozen om een Surinaams paspoort te hebben. Inderdaad. Uh... Laat me even een correctie plegen. Hoor. Ja. Het is gewoon een vriendin van me, niet mijn dochter. Want anders oh, schrikken mensen oh. van... Het wisten we niet al die oh. tijd. Oh, dat grote ik heb wel een dochtertje, maar die is pas vijf maanden oud. Oh, uh, luisteraars uh, mij voor onschuldiging. Die conclusies die ik, ligt conclusies thuis. Die ik niet moet trekken. Uh, ja, um, ik ben uh, door mijn ouders opgevoed uh, met uh, je moet uh, Suriname lief hebben. Uh, je maar moet, je woonde in Nederland? De eerste vijf jaar, ja. ja. En we zijn in 1985 verhuisd naar uh, Suriname. Was je vader van Lotje getikt? Dat was uh, uh, na de 8 decembermoorden. Drie jaar na de 8 decembermoorden. Ja, en een tijd waar Suriname in een diepe economische crisis zat. Ja, maar de weg naar democratisering was inmiddels weer ingezet. En hij had uh, vrienden, uh, onder andere Hendrik Silvester en uh, mensen die in de SPA een beetje actief waren. De SPA is de Surinaamse partij, de partij van, van de, de arbeid van de vakbondsleider Fred Derby die inmiddels overleden is. En... Uh... Meneer Silvestre heeft hem toen uh, bewogen van kom terug. Mijn vader heeft altijd de intentie gehad om uh, terug te komen naar Suriname. Dat is toen uiteindelijk in 1985 gebeurd. En hij heeft ons altijd... Uh ja, ingepeperd van. Nee, het, je moet bewust... Een is er iets mis met het microfoon? Nee. Luisteraars, je... dit is voor het eerst dat ik in deze studio ben... en allerlei dingen, dus soms kan er iets weg gaan. niet, maar zo dus, dit uh... is het leuk in dit programma. Maar goed. Mijn vader heeft altijd maat gezegd maat. van... je moet uh, voor Suriname kiezen bewust. En uh, waarom wil je Nederlander horen? Ja, dan is het makkelijker, studiefinanciering enzovoort. Nee, maar je mag geen keuze maken op basis van geld. Je moet een, een keuze maken vanuit je hart. En uh, hij hoopte dat mijn hart uh, zou zeggen... Uh, ik kies voor Suriname. Als jongeman denk je puur economisch, zeker in die tijd. Omdat het enorm veel geld kostte om vanuit Suriname in Nederland te gaan studeren. Uh, en uiteindelijk, toen ik uh, die stap heb gezet om naar Nederland te gaan... toen zijn al die jarenlange lessen die ik van mijn ouders heb meegekregen... zijn uiteindelijk gaan dagen, om het zo te zeggen. Ja, want je hebt gestudeerd aan dezelfde universiteit als ik, de Vrije Universiteit ja. in Amsterdam. Ja. En dan je als studeren teruggekeerd. Ja, het, het frappante eraan was. Mijn vader kwam voor me uh, afstuderen naar Nederland. En de man die... Uh, dat was in 2007. Dus toen was ik 27. De man die 27 jaar had gezegd... Je moet kiezen voor Suriname. <laughs> die zei van... Uh, ja, ik denk dat je toch hier moet blijven. Een paar jaar werkervaring. En mijn moeder, die is Nederlandse. Uh, die belde me op uit Suriname. Zij is toen niet gekomen voor de uitreiking. En die zei van... Uh, uh, ja, ik denk niet dat je daar moet blijven. Je bent... Je bent uh, te Surinaams. Je mm. moet terugkomen. Okay. Dus de rollen waren toen een beetje omgekeerd. We, we gaan straks ook naar meneer Armand van Aalen, Een industrieel en markante man. Maar de eerste belangrijkste vraag... kan jij aan mijn Nederlandse luisteraars uitleggen... hoe het kan dat Daisy Boutersen... die verdacht werd van de 8 december... Uh, moorden... Uh, die veroordeeld is in Nederland... in 2010 president werd, met de grootste partij. En in 2015, luisteraars, u moet zich voorstellen... wat Desi Boutersen als democratisch politicus heeft gedaan. Alsof de VVD 76 zetels zou trekken met Henry Keizer. He, u weet wel, die foute patje peer die voorzitter was van de VVD... als lijsttrekker. Of uh, met de liegende uh, halve celstra als lijsttrekker. Dus, en dan 76 zetels hadden nog nooit vertoond voor één partij... Dat heeft deze boters gedaan in 2015 met 26 zetels. Giovanni, je bent de opinieleider in dit land. Je kent dit land als geen ander. Help me om de Nederlandse luisteraars te verklaren hoe dat komt. Dus De, dag, de verkiezingsnacht zelf werd ik geïnterviewd door NRC Handelsblad. Ja. En die stelde me een vraag. Ja, kan jij ons uitleggen uh, waarom mensen in Suriname op Boutersen stemmen? Ik zeg, uh, nee, dat kan ik net zo min... als jij me kunt uitleggen waarom zoveel Nederlanders... op een racist als Wilders stemmen. Ik kan, je zeggen, ik kan jou uitleggen dus waarom mensen op Wilders stemmen, Givani. Omdat ze hekel hebben aan moslims. <laughs> ja. Niemand stemt op Wilders om zijn onderwijs... om zijn zorgplannen. Ze stemmen op Wilders... omdat ze geen moslims dus in Nederland willen. Punt. Ik, ik, denk, ik denk dat in 2010... toen men... Uh, de Nieuw Front... Uh, heeft weggestemd. Zeg maar, Tussen aanhalingstekens de oude politiek. Dat uh, mensen toen niet zagen... wat er in de tien jaar daarvoor was neergelegd aan uh, economische basis. Zeg maar. We kwamen uit een diepe economische recessie in 2000... ...na uh, de regering Weidenbosch. Van de NDP, van, van, van de partij van Boutersen. En de weg naar economisch herstel en uiteindelijk groei... ...want die hadden we uh, rond 2007, 2008 zelfs 5 procent... ...als ik me het goed ja. kan herinneren. We zaten in Nederland in de crisis en al mijn vrienden Surinaamse vrienden... ...die lachten me uit, want hier was er een groei van 5, 6 procent... En ik denk dat de bevolking, de Surinaamse bevolking... dat niet goed heeft op waarde heeft kunnen schatten. Ik kan me herinneren toen Venetiaan vertrok uit het parlement... dat was uh, midden in de eerste termijn van uh, de regering Bouterse. Toen schreef ik een column en toen zei ik... Uh, uh, eigenlijk de column was geschreven alsof Venetiaan en zijn echtgenoot... een gesprek met elkaar voerden. En de slot van de column was dat tegen... Uh, Ronald Venetiaan zegt van... Ronald, maak je niet druk... Ooit zal Suriname begrijpen wat je voor dit land hebt betekend. Ja. Dat was 2013. Ja. Ik heb toen allerlei mailtjes gekregen. Mensen reageerden op de radio van uh, ja laat Venetiaan opdonderen. En uh, gekletst en dit en dat. En nog geen drie jaar later, of twee jaar zelfs, in 2015. Heb ik die column weer online gepost op mijn eigen Facebook page. En ik heb toen... Zit in... jij op Facebook van die foute nazi Mark Zuckerberg. Die jouw jou gegevens verkoopt en over jouw rug jouw uitzuigt. Ja. Die koepari in het ja, is dat bloedzuiger. Ja, ja, maar genoeg wel. Okay. Ja. Ik voel een actieve hetze tegen Facebook. Ik vind dat ik jullie moet waarschuwen: hij is de nieuwe Adolf Hitler. Dus ik waarschuw en je waar die zeggen: je kan net zo goed een website maken, kost minder geld. Facebook zuigt jullie uit. En jullie worden wezensloze hersenen. Mensen zoals in die, al die science fiction films. Het is geen alien, het is maar... F. Zuckerberg. Luisteraars, we zitten hier uh, in Suriname... en daar is er wetgeving over gebruik van bepaalde regels... en ik heb me toehouden aan de Surinaamse wetgeving. Maar goed, op maar goed. jou... Pa ja, pa ja. en toen heb ik die dus, uh, column gepost... en ja. op Facebook lezen mensen eigenlijk geen lange stukken. Nou, die column heeft toen meer dan 100.000 views gehaald... en een heleboel mensen... oh ja, ik heb het ook niet ingezien... en bedankt, Vincent. en dit en dat. Dus ik denk één, men heeft het werk wat nieuw Front... Er waren een hoop dingen fout hoor. Mm -hmm. uh, la, dat, Net zoals de B van de A. Die heeft Nederland uit de economische crisis gehaald. En verloren historisch uh, 29 zetels of zo. Ja. En uh, dat is één gedeelte. Twee, uh, men heeft uh, Bouters, uh, En dan ga ik een beetje voor de luisteraars in Nederland zoals men. Uh, een beetje gedemoniseerd. Misschien deels terecht, deels onterecht. Men bleef maar hem neerzetten als uh, een verschrikkelijke man. Maar men heeft nooit actief maatregelen genomen, om hem dan ook aan te pakken. En uh, het Surinaamse spreekwoord, uh, dat ken je wel, van die bananenboom en het vuil gooien. Nee, vertel. Uh, nou, ja, hoe, hoe meer vuil, vuil, je vuil, verantom, dat, dat hoe vuil, vuil je gooit richting die bananenboom, hoe vetter uh, de boom wordt, en dus hoe betere vruchten je krijgt. Dus ik denk dat... Dit geldt voor al die blanke luisteraars op uh, soms ja. zitten te schelden. Hoe meer ze op me schelden, uh, hoe meer uh, de PPO en de belastingbetaler uh, uh, mee betaalt precies. om geweldige radio te maken. Want geen enkele blanke loser kon dit programma maken. Want dan moeten ze met twintig mensen... Naar Suriname redactie en zo en ik doe het in mijn uppie. Dus ik denk dat dat een rol heeft gespeeld. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het Nieuw Front niet goed heeft gecommuniceerd. Oké, okay, Chris Goga gaat nu aan je microfoon zitten, uh, want je zit te dicht bij de Rob. Ja, oké. Okay, ik, ik denk dat men als Nieuw Front niet genoeg heeft laten zien aan de mensen wat men heeft neergezet in die tien jaar. Iets, uh, de PR uh, machine van de NDP, die die uh, staat bekend als een zeer goed draaiende machine. En uh, wat krom is, maken ze recht. En uh, wat recht is, maken ze krom... om het vervolgens op, uh, recht te maken naar hun inzichten. Dus ik denk dat dat... De onderschatting... Kijk, ik... oké, okay, luisteraars, ik had gedacht... ik zal dit programma vrij neutraal maken. Maar Guy Wani, is het niet gewoon zo... dat boters als politicus... Ik zal hem niet willen vergelijken met Wilders... maar net zoals men Trump onderschat heeft... dat men denkt, als we maar genoeg zeggen... die man is fout... Hij ze moorden en hij kookdieren, dat dat voldoende was. En men onderschatte hoe Bauterse een een bijna verbonden is met een navelstreng met die ontevreden Suriname. Absoluut. Net zoals Trump met een navelstreng. Know about you chasing after the rain on the merry go round was taking my fun where it could be found, and yet what else could I do? I didn't know about you. Every day In your arms I know For once in my life I'm living I had a good time Every time I went out Romance was a thing I kidded about How could en boters ze toch? Uh, of het waar is of niet, dat is punt 2. Maar zich presenteert als: we zijn een nationale partij en ja. we zijn open voor iedereen. En dat klopt deels ook wel. Ja. Je ziet het nog steeds bij uh, de partij van Paul Somaharjo... die in Nederland ook bekend is vanwege de VHP: uh, dat die toch vooral Javanen aan zich bent. Je ziet dat de VHP van meneer Santoki uh, toch. Sheriff, meer Hindostanen naar zich trekken En de NPS, toch vooral bouwt op de, op de, op de Krioelse ja. mensen in Paramaribo. Ja. Maar je ziet ook dat de Surinamer uh, niet meer uh, het is, zich. Oh, niet meer, niet meer, even. Ja, je geeft me namelijk een bruggetje cadeau. Ja, maar je zin Oké, okay, niet meer wil dat uh, we partijen hebben en het gaat nog lang duren voordat we de Surinamer worden, maar we willen wel die kant op gaan steeds meer. En we willen nou, natuurlijk, het leiderschap moet daarin uh, het voortouw nemen. Luisteraars, die wil niet zeggen, bouwt een bruggetje zonder dat hij het weet. Er is um, een bijzondere man, Armand van Alen. Hij is ondernemer, markant en uitgesproken. En ik wilde hem heel graag als gast hebben. Hij wordt dit jaar 80, heeft alles meegemaakt. Maar vanwege privéomstandigheden kon hij niet live in de studio aanwezig zijn. Vrijdagochtend sprak ik hier in de studio van Amor met hem. En gedurende de uitzending zullen we steeds stukjes laten horen van dat gesprek. U bent uh, van moederszijde van Portugees-Joodse afkomst... die hebben gevlucht via Frankrijk, Brazilië en Suriname terechtgekomen. Met de achternaam, de mooie internationale achternaam Levi. Zei, mijn moeder is eigenlijk een Samuels. Een Samuels. En uw vaderskant is weer een interessant verhaal... want dat is een blanke uh, uh, Rotterdammer... die hier in Suriname is gekomen in de jaren 1900-something. Ja. En toen gehuwd is met uw moeder... Ja. ...kinderen heeft gekregen onder de naam van Allen ja. en uw vader is heeft zich later bekeerd tot het Jodendom. Dat klopt. Ja, en, en heeft, heeft u ooit uw opa en oma in Nederland ontmoet? Nee, maar oma is hier naartoe gekomen. Ja. Die is hier overleden in Suriname. In welk jaar? Uh, dat durf ik niet uit het hoofd precies het jaar te zeggen. Het is... Uh, Jaren 50, 60? En 30, 30, 35 jaar geleden. Oké. Okay. En uh, heeft u ooit de broers en zusters van uw vader in Nederland ontmoet? Uh, ik heb één broer die woont in Duitsland. Die heb uh -huh. ik één keer ontmoet. Die was ook in Suriname. Ik ben ook in Duitsland bij hem geweest. Even. Die heb ik wel ontmoet. Maar eigenlijk zijn uw... Banden, want ik zal u even beschrijven voor mijn luisteraars, want de webcam is er niet. Als u in Nederland rond zou lopen zou men denken, nou, dat is een, uh, een Nederlander die al jarenlang in Nederland woont. In Suriname noemen we ze mensen zoals u een boeroe, een bakra, dat betekent een, een blanke. Persoon. Ja, ja. En, um, een boer ben ik eigenlijk niet, Nee, want dat zijn, want de dat na... zijn weer de, de mensen die uh, op landbouwgebied naar Suriname Ja, ja de, de blanke Nederlanders en ja. u bent van Joodse, Portugese, ik ben van Joodse, ja, Maar nou, eigenlijk bent u 50-50. Uh, ja, 50-50, <laughs> mijn vader die was ook al een, een, niet zuiver Nederland, <laughs> die was gedeeltelijk Duitser, gedeeltelijk Belg, gedeeltelijk Nederland. Dus in, in Nederland noemen ze mensen zoals u tegenwoordig... dubbel bloedje wanneer je Marokkaans of Turks bloed hebt. Ja, en, ja dus... ik ben een beheerder van zoveel rassen. <laughs> Waarom... En mijn kinderen nog meer. Givani <laughs> uh, Segen, zeggen. Uh, opinieleider hier in Suriname. Trouwens luisteren als luisteren naar Zwarte Prietpraat. Uh, live op Amor FM in Suriname en Amor FM Nederland en NPO Radio 1. De technicus in Suriname is Rowin Matou. Die zweetruppels krijgt voor alles wat er misgaat in Nederland aan de baken, maar de ondersteuning... Diana Dutenhofer, Kriseradio, Gogaard, Julian Verbeek... en de gasten zijn Armand van Alen, Giovanni Seggie en Elvira Norten. Uh, Giovanni, ik ben getrouwd... met een vrouw, die is een mix... Hè. Dutenhofer, ze, Hindustani bloed, alles erin. Mijn dochter is getrouwd met een neger... mijn kleindochter is dus een in. mijn kleinzoon. Is die mix... Want die mensen wonen al zoveel jaar hier bij elkaar. Ik weet dat ze wel seks hebben met elkaar. Maar zie je ook wel wat meer interraciale huwelijken hier ontstaan? Of is men in Suriname nog steeds erg etnisch gericht? Nee, in de politiek misschien uh, komt die etniciteit wel uh, meer tot uiting dan in het dagelijks leven. Maar je ziet meer tussen mensen van verschillende bevolkingsgroepen. En ik denk dat dat ook gaat maken dat op termijn die mensen... Uh, ...zeg maar die gemengde Surinamer... Uh, die, ...die voelt zich niet meer thuis bij... Een partij die eigenlijk maar voor één etnische groep is. Dus de partij. Maar je ziet ook die bewegingen van verschillende partijen. De VAP gaat nu naar het binnenland. PL zegt ik sta open voor iedereen. Partij, partij loehoor, dat het is Maleisisch, Javaans voor uh, de naam van de partij. Ja. En je ziet dat die partijen steeds meer proberen zich te presenteren als nationale partij. Ik zeg wel. van Je bent pas echt een nationale partij. Als je bijvoorbeeld uh, in een, een, een plek. Want we hebben een, een districten kiessysteem. Ja. Dat je bijvoorbeeld in het binnenland. Waar... Uh, de binnenlandbewoners zeg maar zijn. In Limburg van Suriname, ja. ja. Dat een, iemand die uh, een Hindoestaans uiterlijk heeft, daar kandidaat... ja iemand die ook mee Ja, ja. No. daar kan, kandidaat kan zijn no. en ik, gekozen worden. Ik kan je zeggen, die ik kan in Limburg kandidaat zijn en ik word gekozen. Want ja, ja. ik bedoel, ik overstijg alle... En die zei, Elvira Nortan we wonen lang in Nederland. Was het voor jou moeilijk, want als ik in Suriname kom, word ik ineens aangesproken als Hindoestaan, wat ik al een belediging vind. Want als ik iets ben, ben ik een Hindoestaan niet. Maar goed, want staan betekent een stukje grond. Merk je toen je hier kwam... dat het hier veel etnischer denken is dan in Nederland? Uh, ik weet van de, het verleden toen ik hier woonde... dat het behoorlijk etnisch denken was. Maar met name onder de jongeren... zie ik dat het minder is dan zoveel jaar geleden. Wat ik voor de vooral zie onder de jongeren... en dat vind ik zelf heel mooi, is... dat er gekeken wordt van, van wie kan ik leren... En dan wordt er dus niet gekeken naar etniciteit, maar veel meer van met wie kan ik vooruitkomen. Okay. Dat is wat ik zie onder de jongeren. Okay. Ja. We vroegen uh, meneer, we gaan weer terug naar ons gesprek met meneer Armand van Alen. Wanneer bent u begonnen zeg maar om te ondernemen? Toen ik drie jaar was. Vertel. Ik heb net zo lang aan mijn ouders hun oren gezeurd. Dat zijn geit voor me <laughs> ja, ja, ja, Dus mijn eerste werk was Geitenquick. Ja. Mm. Als driejarige jongen had ik dus een, een, een geit, ja, en uh, die geit die heeft uh, een heleboel jongen geproduceerd en een heel nageslacht en toen we moesten verhuizen van de zaagmolen waar we woonden en waar genoeg weiland was, ja, om die geiten te kweken, ben ik naar de Koningsstraat gegaan en daar kon ik geen geit hebben. De Koningsstraat is een straat in de Paramaribo in waar Paramaribo. er weinig uh, grond is voor, ja. voor glas, Dus daar kon ik geen geiten hebben. Die oude geit heb ik aangehouden, want die heb ik toen met mijn vader meegestuurd naar, naar Jagdlust. Ja. Maar de rest van die kudde, die heb ik opgeruimd. En het waren ongeveer twintig geiten toen. Die heeft u verkocht met winst? Ja, altijd. Ik bedoel, ik verkocht iedere, ieder jaar nakomelingen van die geiten. Want ik had een kudde, een hele kudde die ik uh, verzorgde. En ik heb altijd kippen gekweekt, ik heb dokzen gekweekt, ik heb van alles gekweekt. Kalkoenen niet um, zeggen, kan jij voor de luisteraars in Nederland... de heer Van Armand van Alen typeren? Wat is zijn ranking hier in Suriname? Hoe kijkt men tegen hem aan? Een zeer gerespecteerd, uh, gerespecteerde ondernemer... die succesvolle ondernemingen uh, heeft neergezet. En ik denk ook het toonbeeld van iemand... die altijd is blijven geloven in de potentie van het land. Uh, want ik denk dat uh, op een aantal momenten Surinamers weg zijn getrokken... omdat ze geen geloof meer hadden in de toekomst van het land. En je hebt een groep gehad die heeft gezegd van, uh, noem maar wat ik geloof uh, in de potentie van Suriname. Dus ik blijf. En ga jij blijven in Suriname? Absoluut. hier via wat ga jij blijven in Suriname? Ik kan het antwoord anders luisteren. Als dus daarom is het een beetje gemeen. Maar goed. Ik ga terug blijven komen. <laughs> het is voor mij noodzakelijk om... Uh, buiten Suriname kennis op te doen um, om vervolgens weer terug te kunnen komen om kennis te kunnen delen. Ik zal het voor mezelf moeten blijven doen. Oké, okay, we gaan even verder met meneer Van Alen. Ik ken u als kleine jongen uh, toen mijn vader bij u kwam omdat je Van Alens betonindustrie had ja. waar de stenen en bouwmaterialen werden gekocht. Klopt. Wie is met dat bedrijf begonnen? Mijn ouders zijn met dat bedrijf begonnen. En hoeveel kinderen waren in het gezin? Er zijn twee. U en een zuster. En een zus. Het was zelfs spreken dat u het bedrijf zou overnemen. Nee. Ik wou eigenlijk landbouw doen. Heel vreemd misschien. En toen ik uh, van de Mulo school afkwam... ...wou ik me gaan inschrijven bij de landbouwschool. En toen heb ik... ...op dat ogenblik was de landbouwschool opgeheven. In Suriname, ja. Ja, was verdwenen. Ja. En toen was ik dus eigenlijk een beetje... ...want ik wou niet naar het buitenland... toen ...was ik verplicht iets anders te gaan doen. Toen ben ik naar de middelbare school gegaan, naar de Amst... Ja, en ik heb de AMS afgemaakt. Ja, en, en nadat ik daar klaar ben, zou ik eigenlijk misschien biologie willen studeren. Ik ben misschien heel vriend, maar, nee ja, want als je van dieren ja, houdt. Ja, nee, maar ik dacht bij mezelf, uh, ik ben de enige zoon. Ja, en als ik biologie ga studeren, biologisch beton maken ze niet. <lacht> <Ja>. <lacht> dus wat ga ik doen? Dus, en ik had ook nog interesse in, in techniek en van alles en nog wat. Ik bedoel, toen ben ik maar. Naar, bij mijn vader gaan werken. En dan? Op draad, de betonfabriek. Welk jaar? Uh, dat was, even kijken, ik was twintig, dus dat was in 1958. Okay. 1958 is de tijd dat Suriname in een economische bloei begint te raken. De, ja. Uh, land, de boksietindustrie is er, er wordt gesproken over een stuwdam, die, die, die gaat worden gebouwd, goedkope elektriciteit. Ja. Uh, een economische booming date. Ja. En nog binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Uh, Leefde dat er met enige economische onzekerheid toen u in het bedrijf van uw vader stapte? Nee, in die tijd was alles kunstig. Ik bedoel, uh, je kon ondernemen en je kon uh, de boel uh, uitbreiden. Mm -hmm. Langzaam maar zeker. Er was natuurlijk niet zo'n hele grote markt, mm -hmm. maar er was voldoende markt. En er waren in die tijd, om zo te zeggen, geen betonfabrieken. Nee. De bouw was in hout. Ja. Ja, mijn vader die komt eigenlijk uit het hout. Ja, Hij was uh, in Suriname gekomen in, uh, voor Cihosa, Suriname in de bossexploitatie. Ja. Ja? En uh, toen is Syhoza in de stad over de kop gegaan... Ja. en mijn vader was al zijn spaarzen te kwijt, want hij had een partij hout uit zijn eigen zak <laughs> gefinancierd voor ja. ja, En toen is hij bij Anders gaan werken. Even een sprongetje van 10 jaar doen, 1968-70. Uh, uh, de Surinaamse economie is nog steeds vrij stabiel... maar er begint in ineens sprake te worden van een soort naderende onafhankelijkheid. Ja. Merkte u dat in, in het bedrijfsleven? Niet direct. Ik bedoel, men was in die tijd pro die onafhankelijkheid in Suriname. Mm -hmm. Maar ik bedoel... Uh, er was eigenlijk onvoldoende kennis over wat het allemaal inhield, ja. die onafhankelijkheid. Natuurlijk, onafhankelijkheid, ja, je wordt onafhankelijk. Maar en er was, uh, laten we zeggen, uh, Nederlandse ontwikkelingshulp mm -hmm. niet waar uh, bij die onafhankelijkheid voorbereid. En dat was een vrij groot bedrag. dat dus men dacht, oké, okay, als dat goed besteed wordt, dan komen we een heel stuk bovenop. Maar in die tijd is Van Alens industrie, want u heeft dat kleine betonbedrijf uitgebouwd van 1958. Dus ik kan me herinneren, als we praten over 1974, toen ik 12 jaar was, was u al een wat wij zouden noemen groot industrieel hier. Uh, uh, u had ook al gediversificeerd, hè? u zat niet alleen in de beton. Uh, met de onafhankelijkheid kwam er ook een initiële economische crisis, omdat een derde van de bevolking wegging. Ja. Waaronder veel van uw kundige arbeiders. Nou, er zijn een paar van mijn arbeiders weggegaan. Niet zo heel veel van mij. Ja, waar, want wij hadden, laten we zeggen, redelijke arbeidsomstandigheden. Uh, en redelijke betalingen die wij aan onze mensen deden. Dus die zijn niet zo veel weggegaan. Maar merkte u in uw omzetten en in uw bedrijfsvoering dat het uh, uh, een substantiële achteruitgang was? Niet veel. Okay, maar... Want ik denk, ik denk eerder zelf dat er vooruitgang was. Van die economische uh, ontwikkelingshulp voor half miljard, ja. Er was geld en dat werd in, in, in uh, infrastructuur gestopt en voor een deeltje. Ja. Niet waar? En dat was, kijk, uh, met, met kleine bedragen uh, in die tijd was het al een hele stuk beter dan wat er niet op de markt was vroeger. Ja. Dat, en en dan, dan krijgt u onder invloed van die ontwikkelingshulp, van de projecten waren er, dan gaat u nog meer diversificeren. En dan komt in 1980 de staatsgreep. Ja. Had dat economische gevolgen voor u? Natuurlijk, want op een gegeven ogenblik was er, waren er geen deviezen om je grondstoffen te importeren voor dus je betonfabriek. Het is zondag, als dit wordt uitgezonden, zondag 25 februari, 38 jaar geleden. Dus... Uh, he, u u, u, u bouwde dat bedrijf van 1958 uit. En dan kreeg je dus 80 de staatsgriep. En daardoor een economische terugslag en een tekort aan buitenlandse valuta. Zeker. En dat noemen ze in Suriname de visa. Ja. Ja. En, en wat voor gevolgen had dat voor uw bedrijven? Nou, uh, het grootste deel van de visa werd door de staat uh, gemonitord hmm. En uh, voor beton, uh, voor, voor cement was er onvoldoende... Het ging terug naar 25, 28% mm -hmm. wat er available was voor de betonindustrie. Yeah. En het gevolg was natuurlijk dat ik mijn arbeiders onvoldoende werk had voor ze. En in de tussentijd was ik eigenlijk een hobby die ik had. Ja? Was ik om zetten in een bedrijf. Wat voor hobby had u? Ik had het kweken van runderen. <laughs> <laughs> ja? Dus meneer, meneer Armand van Aalen, die op driejarige leeftijd met de geit begon, begon op 30-jarige leeftijd Zoetje. met het kweken van koeien. Ja. En de, de, ik had dus een heleboel kleine boerderijtjes, ja. een stuk of acht. en op een gegeven moment dan dacht ik we kunnen, laten we zeggen, voor uh, vleesproductie. Veel beter, want ik, mijn kinderen die zouden waarschijnlijk ook niet weggaan, want wij zouden in Suriname blijven. Waarom meneer Van Aalen? Omdat het is hier een prettig land, mijn vriend. Ik werk op prettig. Ik bedoel, het is maar, een, een goed land. Meneer Van Aalen, u hebt een vader uit Nederland. U hebt uh, een joods portugese geschiedenis. Er komt de staatsgreep, er komt de economische onzekerheid. Uh, uh, ...veel mensen die hier... Gingen, ...nou ja, uw moeder zei dus hier generatie... ...maar die gingen weg naar Nederland... ...naar Amerika. Ook van moeders zijn, er zijn een heleboel weggetrokken van de familie. Ja, ja. en waar, wat maakt... ...wat maakt dat... ...van Allen en zijn kinderen... Want alle kinderen uit uw huwelijk met uw vrouw zijn nog hier met ja. kinderen. En mijn vrouw is ook nog in import. Import ja. <laughs> uit wat? Uit Nederland. Uit Nederland. Ja. Dus de moeder van uw kinderen is een Nederlandse. Waarom niet van die kinderen konden met de onafhankelijkheid een Nederlandse? Maar Was die is ook een... Surinaamse geworden. <laughs> maar, maar meneer Van Aalen, ik, ik, ik kan me die tijd herinneren. Ik woonde hier. Iedereen, 75, 80, twee, iedereen rent naar Nederland. Ja. Wat maakt dat u en uw gezin zeggen, nee, wij blijven in Suriname? Ik had het hier prettig. Oké. Okay. Ja, en ik, uh, ik had geen behoefte aan kou. Ja. Okay. Nee, waar? Dus... En, uh, Omstandigheden die ik niet ken. Mm -hmm. De omstandigheden hier in Suriname, we zaten al een paar generaties hier van moederskant. We, we kenden het land, we weten wat het te, te halen valt. Het waren geen behoefte om uh, te emigreren. Luisteraars, uh, ik moet even mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik wilde de wijsneus spelen. Uh, uh, er is een verbinding via internet en ik dacht slim te zijn. En ik heb toen bedacht dat we via de inbellijn van Amor een backup verbinding zouden maken. Rajagoga Goga zei tegen mijn prim, doe het niet. Uh, Rewien zei tegen mijn prim, doe het niet. Ik zeg jongens, en die telefoon backup die ik heb gezet zorgde ervoor dat mensen die in de ether luisteren. In Nederland enige zoom, hoorde, waardoor er nu allerlei wijsneuzen, allerlei tweets zeggen. en dat we Rimboe Radio maken. Prima, ik kom in de Rimboe, maar ik krijg wel uit jullie belastinggeld. meer dan 1475 euro's om deze rimboeuitzending uitzending te maken. Dus ik bied mijn verontschuldigingen aan, lieve luisteraars. Ik wilde technische wijsneuws spelen. terwijl ik dat helemaal niet moest doen. Elvira Nortan. Altijd kwam... weer die bedweterige mensen uit Nederland, hè? Ja, maar ik ben de opperbedweter. Ik ja, ben wel de opper Nederlander. Ja. Hey, stel je vraag, hoor. Oh, stel je? Ja, vraag. Nee, nee. nee. Luister, je was in 1973 hier. Toen de onafhankelijkheid kwam. Ik was er ook. Uh, terwijl er een aantal mensen waarschuwden. Ging men toch dansen de raveen in. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik denk dat ik net een foutje heb gemaakt. Ik ben in december 1975 naar Suriname, Nederland, naar Suriname, ja, Suriname gekomen. gekomen. Ja, dus ja. na de onafhankelijkheid ik, besloot je moeder. Mijn, uh, ja, mijn, mijn ouders zijn toegekomen in die roes van. Wij gaan ons land opbouwen. ja. ja. Zij snel ervan genezen. Uh, nou ja, mijn moeder is er nog steeds. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar die, die plant lekker en uh, woont redelijk afgelegen. Okay. Hè? Dus het is ook ja. met de verhalen, genieten van de natuur. Genieten van de natuur, ja. En, en vooral je, je, je eigen ding iets. doen. Ja. Ja. En uh, werkelijk, wat hij zelf ook zegt, hij is dan met Rundra aan de slag gegaan. Zij is toen met, uh, met varkens en kippen aan de slag gegaan. Oh. De Zoom is niet weg. Nou, uh, Julian, de Zoom is op de BVN-livestream wel weg. Oké, okay. dan moeten we kijken wat we daaraan kunnen doen. Uh, uh, misschien moeten jullie andere dingen... Uh, uh, Chris dingen uh, Radia, de Zoom schijnt niet weg te zijn. Maar bij Amor FM Nederland is er geen Zoom. Dus er moet iets mis zijn tussen de verbindingen dan van Hilversum naar Rotterdam. En dat moet Harry... ...en de techniek van Radio In en Eriksen mag gaan doen. Maar ik heb begrepen dat als we meneer Van Aalen uitzenden... ...er geen zoom is. Dus dan gaan we verder met het interview met meneer Van Alen. Ik had acht verschillende kleine boerderijtjes. Ja. Ja? En uh, die heb ik toen op een gegeven ogenblik... ...heb ik uh, op Herendijk een stuk land gekocht. En ik ben naar de overheid gegaan. Want ik had geen... Hoe heet het ervaring op kleegebied? Ja. En ik heb aan de overheid gevraagd: zeg, luister, ik heb uh, een plantage aan de rechteroever van de Commonwijnen gekocht. Dat is een rivier, de rivierenhout? Ja, en ik wil daar een veeteeltbedrijf beginnen. En toen zeiden ze: ja, meneer Van Halen, de rechteroever van de Commonwijnen is negatief gebied. <laughs> ik zeg: wat verstaat u daaronder? Ja, zeggen ze, het is verzilt, dus u kunt er geen landbouw doen. Het is drassig. Dus je kunt er geen veeteelt doen. Dus het enige wat je kunt doen is een beetje hengelen. In de trends. Ik zeg maar, wat voor gras kan ik planten? Ja, u uh, kunt er geen veeteelt doen. Dus je kunt geen gras te planten, want die koeien kan het niet kunnen doen. Ik zeg maar, wat voor gras groeit op die klei? Ja, ik zei u al, het gaat niet. Ja, oké. Okay. Maar ik ben nou eenmaal een stijfkop. Ben ik altijd geweest. En toen heb ik Lucunto gras aangeplant. Ja, dat is grandioos mislukt. Want die Lucunto kan in de droge tijd niet tegen het opkomende zout uit die grond want in de droge tijd kreeg je een beetje kwel ja ja dus toen heb ik gezegd oké okay, dan gaan we toch nog een andere proef doen en toen heb ik paardengras geplant ja en dat paardengras dat ging wondergoed Dat ging prima ja dat groeide goed op die zoutere grond ja en uh, ik heb het afgerast ik heb die paar die ik daar had heb ik erin gezet en na dat dit afgegraasd was, heb ik het een paar keer herhaald met, uh, en toen wist ik het. Toen heb ik 150 hectare aan de achterkant met paardengras geplant en toen heb ik LVV uitgenodigd. Dat is het mysterie van landbouw, ja. visserij, ja. ja. Ze zijn gekomen en die tijd dat je een graslanddeskundige, ja, En meneer Dulder, die was zeker een, een kundig, kundig mens, ja, en die zei tegen meneer Van Halen, ik heb nog nooit zoveel gras in Suriname op één plaats bij elkaar gezien. Maar een ander goede man die erbij was, die zei tegen me, ja, maar die kalveren gaan het hier niet maken, want het is te drassig, ze gaan doodgaan. En toen vroeg ik aan hem, ik zeg, wat is de sterfte onder kalveren in Suriname, bij de boeren? Hij zegt ongeveer 20%. Ik zeg wel, ik heb ongeveer, zonder dat ik stallen heb, en wie niet sterk is gaat dood, ja heb ik 8%. Ja. Ja? Dus zo beroerd is het niet. Nee. Ja? Daar heb ik het veebedrijf uitgebreid. Want de bedoeling van u was dat u het veebedrijf zou gebruiken om te exporteren het vlies en de te krijgen? Ja. Buitenlandse valuta. Dat is, de, dat is laten we zeggen, uh, de hobby om te zetten in een nuttig iets. En is dat een succes geworden? Nee. Waarom Want niet? Er is geen disease monitoren, er is geen surveillance, dus we kunnen niks exporteren. De, de, de, de, de, de, de, de regel is dat als uh, uh, wat we in Nederland ook hebben als je veeteelt doet dat, uh, moet er van een instituut zijn een onafhankelijk instituut wat voor ziektes en voor uh, uh, uh, gezondheid van de beesten een soort keuringsinstituut is Kijk, uh, je hebt twee soorten ziektes ik bedoel er zijn ziektes die onder al, al, alle vee voorkomen ja. maar je hebt de A en de B ja. lijn van ziektes en die besmettelijk zijn, en dus uh, en in Suriname heb je die, die ziektes niet eens, nee. ze bestaan niet, nee. maar om dat te kunnen aantonen, moet je een disease monitoring en surveillance scheme in plaats ja, hebben. Dat is een programma, voor ja, wat een programma. Ja. En dan de ontvangende land van jouw product. Als je dat niet hebt, importeren ze geen kilo van je. Maar, maar, maar de overheid moet daarvoor zorgen. Ja, de enige die ervoor mag zorgen is de overheid, want je kan jezelf niet controleren. Oké, okay, maar als we dan teruggaan, uh, uh, laten we nemen vanaf 19. De, de, de, de democratie is hersteld in 1991 met de oude politieke partijen. Die, die hadden toen uh, de macht. Je hebt daarna 96 tot 2002 de bos gehad van zeg maar de partij van NDP, van Boters, en 2000 tot 2010. De oude politieke partijen in Nederland bestaat het idee, want Balkijn is op bezoek gekomen, de crimineel Jan Prong die heult altijd bij die, die, die oude politieke partijen, daar bestaat het idee dat die heel goed, goede bestuurders waren maar dit is toch een simpel ding en ze hebben het allemaal nagelaten kijk die goede bestuurders eh, eigenlijk Suriname is altijd een bron geweest voor laten we zeggen eh, dienstverlening ja. nooit voor productie maar als ik het herinner me hier waar we nu zijn pad van walica waren de reisbouw klein, tuik, klein landbouw ja, maar het was allemaal lokaal het enige wat het gerichter... product was voor de lokale markt voor het grootste deel en met wat, uitzondering wat van rijst en, en bananen, en bananen. Ja. niet eens bananen zelf het is een hoofdzaak reisd, ja. wat in die tijd werd. Ja. maar ik bedoel er werden geen ingenieurs opgeleid er was, je had geen universiteit, dus wat gebeurde? Die mensen die moesten naar het buitenland. Trinidad of. Ja, het doet er niet toe. Ik ja. bedoel, waar ze naartoe moesten. En die, of ze nou een mannelijke of een vrouwelijke student waren, die ontmoetten daar iemand en die bleven. Klopt. En de, alleen de, de kneusjes en de, laten we zeggen, mensen, en de mensen die dus echt gebonden waren om naar terug te komen, die ja. heel weinig waren. Want ja. daar kon je meer verdienen. Ja. In Europa, of, uh, ja, die bleven weg. Ja. Dus alleen de kneusjes kwamen terug. Ik wil niet zeggen, zegt meneer Van Alen uh, Als het goed is, uh, we hebben uh, luisteraars, we zijn hard bezig de zomer uit te halen. Als het goed is, moet u nu weg zijn. Gewani, uh, meneer Van Alen heeft het erover, dat, uh, er wordt gesproken over de graanschuur Suriname, exporten, goed zo. Maar ze hebben die disease uh, protocol niet eens uh, in place waardoor je geen vlees kan exporteren. Dus ik vraag me af of Suriname die ambitie moet hebben uh, als je kijkt naar uh, wat de capaciteit is om uh, wat dan ook te gaan produceren in de landbouw dan moet je afvragen of je kan opboksen tegen al die grote uh, producerende landen in de wereld... die jouw markt overspoelen met allerlei regels in en WTO-verband enzovoort. En die hele Europese landbouw die maar wordt gesubsidieerd door de EU... die maakt de lokale landbouw kapot, want er is overproductie. En wat doet men dan? Men dumpt het hier op de markt. En uh, de, de, de prijs ligt onder de productiekosten die hier ligt... waardoor de lokale uh, uh, landbouwer of veehouder... Uh, ja, niet, niet winstgevend kan produceren. Dat snap ik wel, maar hij zegt... ik kan het wel exporteren winstgevend. Alleen de overheid laat na om een bepaald programma... te installeren... wat we in Nederland ook hebben als Clausus. Dat is toch wel het minste wat je mag veranderen. Dat die man vervolgens niet in staat is om op te botsen. Dat dus is niet de taak dat, van de overheid. Dat, dat, dat, dat we nog een heleboel uh, dingen in place moeten brengen. Uh, vooral institutioneel, regelgeving... en voldoen aan... Aan, aan bepaalde eisen die internationaal gelden. Daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, daar loop, op dat gebied lopen we enorm achter. Uh, je ziet ook dat als we verdragen moeten ratificeren... dat het uh, vaak op het allerlaatste moment gebeurt. Dus wat dat betreft kunnen we een hoop beter doen. Alleen uh, vraag ik me af... Uh, wanneer de overheid zegt we moeten voedselschuur worden... Uh, nu weet ik, heb ik van beleidsmakers begrepen... dat het begrip voedselschuur is. Vraag even via deze microfoon. Doe even die andere microfoon. Giovanni, kom even naast me staan. Doe even die schuif dicht. Oké, okay, luister, als we gaan kijken. Want als er nu nog een zoom is, dan ga ik zelf moord plegen. Dus uh, kom even Giovanni, sta naast me. Giovanni, oké. Okay, ja. Ja, wat was je antwoord? Ja, ik zeg als Dichter bij de uh, microfoon. het, helemaal... het de... idee van een voedselschuur... Mm -hmm. uh, dat is een beetje verkeerd uitgelegd... heb ik begrepen van mensen die dicht bij het beleid zaten. Het moest worden dat uh, Suriname een soort van echt een schuur... ...zou worden waarbij wij alle uh, productie uit de regio zouden opvangen... ...en van hieruit verder zouden distribueren. Los van het feit dat we zelf ook zouden planten. Maar uh, daar is een beetje misverstand over ontstaan. Maar als je kijkt naar uh, wat er nu aan buitenlandse producten binnenkomt... ...bijvoorbeeld kip uit Amerika. Uh, die wordt hier op de markt gedumpt. En de lokale kipkweker die kan bijna niet opboksen tegen die goedkope kip uit Amerika. En die lokale kippensector gaat kapot. Dus... Ik denk dat los van het ratificeren of het invoeren van regels... om uh, op de Europese markt uh, actief te mogen zijn... dat er nog veel meer barrières weggenomen moeten worden. Luister als het goede nieuws is de Zoom is weg. Het slechte nieuws voor ons in de studio is dat Giovanni en ik helemaal tegen elkaar geplakt... en straks met Elvira erbij, maar na één uur gaan we allemaal aan de overkant staan... dat er dus ergens iets in de schuif staat. Goed, nu de Zoom weg is, willen jullie allemaal stoppen met dat gezanig en gezeur via bitter... om te praten over de Zoom, maar de kwaliteit van de uitzending, Giovanni, In aanloop naar dit zei u tegen mijn prim, waarom is er zo weinig interesse vanuit Nederland voor dit waar we nu over praten. Hè? Iets meer verdieping, want toen jij studeerde... was er nog meer, iets meer aandacht voor Suriname dan nu. Nou, waar ik moeite mee heb, is dat, dat als je naar programma's kijkt in Nederland... De Wereld Draait Door, uh, Eva Jinek, en dat soort de actualiteitenprogramma's... als er over Suriname iets te vertellen valt, dan wordt een, een wat wij hier... Noemen... Bij De Wereld Draait Door hebben ze prim. Ja. Dan wordt er een Surinaamse Nederlander. Prim. Nee, ik ben een Nederlander. Okay, ik ben worden... de opper-Nederlander. Ja, jij bent de opper-Nederlander. Ik praat ook over Obama-Amerika. en Precies. Dan... Nee hoor, we maken radio, Elvira. We maken Nederlandse radio. Surinaamse radio laat je iemand uitpraten. Wij Nederlanders zijn onbeschofte apen. En als opper-Nederlander moet ik wel de norm van ons land uitdragen. En dat is dat je altijd iemand interrupeert. Vooral nu er geen Zoom meer is. Sorry, ik Ja, dus... En dan worden er mensen uitgenodigd waarvan men zegt dat hij iets weet over Suriname. Waarvan, waarbij ik zeg, van nee doe iets meer moeite en haal iemand naar je studio die echt iets weet over Suriname. Of er recent is geweest of uh, de insights heeft. En niet uh, dat gekleurde beeld wat uh, dan wordt neergezet. Magiwani, mag ik je even helpen? Je bent vrij lang uit Nederland. Uh, Nederland is alleen bezig met zichzelf... En massamedia zijn alleen bezig met luistercijfers. Dus nu ben ik zo'n opper-Nederlander... dat wat ik ook doe, Radio 1 me blijft houden. En daarom kan ik dit doen met de Zoom en alles erbij. En zegt iedereen historische uitzending. Maar de gemiddelde radio- of televisiemaker is een bangerik... En als er maar honderdduizend mensen kijken, dan kijkt men niet. En Suriname is totaal niet meer interessant. Oké, okay, dan hoef je niet over Suriname te praten in, in, in De Wereld Draait Door of Jinek of uh, Eén Vandaag. Ze praten Praat dan over, over Nederlandse dingen. Want als je over uh, Suriname wil praten, laat iemand dan iets vertellen die er echt iets van weet. Of uh, die, die, die in die samenleving actief is. Mm -hmm. Ja, ja. Maar de meeste van die mensen zijn dan zo bang... dat ze geen uitspraken durven te doen. Ja, dan bellen ze mij, toch? Oh, dus jij bent niet bang. Maar, maar als publicist vrees jij voor bijvoorbeeld... er is nu een artikel verschenen in NRC Handelsblad... wat heeft over de corruptie en vriendjespolitiek. Zou jij zo'n artikel kunnen schrijven in Suriname? Absoluut. Ik heb uh, wel ergere dingen geschreven, denk ik, dan die in het uh, artikel staan. Ik denk dat de tijd. En dat is ook weer een beeld... dat door de generatie Surinamers... die toen is weggegaan uit het land... in Nederland in stand wordt gehouden... dat... Uh nu uh, Bouterse president is... dat je opeens niet meer zou kunnen zeggen... wat je denkt of wat je wil zeggen. Maar dat klopt gewoon niet. De feiten liggen daar. Uh, ik ben als columnist begonnen... tijdens het eerste kabinet Bauterse. en Ik heb ontzettend kritisch geschreven... over uh, de regering als het fout was. En als ik het ergens een keer mee eens ben... dan schrijf ik dat ook. Alleen wordt dat niet erg gewaardeerd. Want in Suriname moet je of voor of tegen zijn. Uh, en... Uh, maar ik kan zeggen wat ik wil. En het grappige is, ik had ook de heer Clifton Limburg... dat is de opperpropagandist van boters, uitgenodigd. Hij heeft het ontzettend druk. Maar op geen enkele wijze heb ik iedere weerstand ontmoet. Volgens mij vinden ze het wel leuk als mensen intelligent... <laughs> ze de nek omdraaien of zoiets. Nou, ik denk dat uh, op het moment... Uh, dat ik denk dat dat niets te maken heeft met uh, de NDP of Surinaus, maar mensen in het algemeen. Ze hebben liever dat je eerlijk tegen ze zegt dat je het oneens met ze bent... in hun gezicht, waardoor het debat uh, uh, uh, kan voortgaan... in plaats van in je gezicht te doen alsof ik het met je eens ben... en jij aardig vindt en achteraf uh, te gaan lopen klagen. Dus ik ben gewoon in je hoorfeest... en als ik ze ontmoet, zeg ik het ook gewoon tegen ja. ze... Ja, en ja. voor de rest zijn we gewoon vrienden. Oké, okay, luisteraars, er was ooit de tijd... dat een heleboel mensen geloofden in Suriname... en toen was er een componist, Robby Ouditram... en die schreef het lied Jai Jai en toen bij Oud-Leraars... ik heb volgens mij één les van haar gehad... mevrouw Cital, die samen met Herman Anton Sangaang het liedje maakte Jai Jai en die draaien we tot het nieuws van één uur... zonder Zoom is dit live... vanuit de studios van Amor... in het district Wanica in Suriname... Zwarte Priet praat... en na het nieuws van één uur gaan wij zonder Zoom verder... want we hebben de oorzaak van de Zoom gevonden. Het was een technisch foutje.